Als een kind daar op school blijft Eenzaam op zijn moeder wacht Als een hooibaan van de wagen Afgevallen Als die ene Nee nou nooit is met z'n allen Als een fiets die ligt te roesten In een Amsterdamse gracht Als een stille badplaats In augustus Waar de zon niet schijnt Als een groot probleem van wil weten, als een vergeet me niet door iedereen vergeten, als een verhaal dat ongeduldig ligt te wachten op een eind, als een juffrouw vrouw met een spelletje pas tijd verdrijft, Hey mensen, als je maar. kerk, te midden van een stad paar. Als een enkel woord afkomstig uit een lang vergeten taal. Als een hond wie spaasje komt te overlijden. Of als een renpaard maar geen ruiter op wil rijden. Of als het laatste slagroom sushi op een feestelijke schaal. Als de touwer-directrice... Goed hier, ah, tu tu tu. Hebben jullie het gezellig hier? Ah, tu tu tu. Oh yeah, tu tu tu. Leid ik ben hartstikke slank jullie tegenwoordig. Hé, oh. hey, waar moet ik met mijn spullen en mijn goed verzorgde lijf? God en allemaal verlaat.